Het vrachtschip dat voor de kust van Nieuw-Zeeland op een rif was gelopen... is in tweeën gebroken. Het achterste deel is afgebroken en is zo'n 30 meter weggedreven. De Rena liep begin oktober op een rif bij het Noordereiland. Een kleine 50.000 ton stookolie liep in zee. Het is de grootste milieuramp in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De Rina is nu in stukken gebroken door de zware storm die er woedt. Koningin Beatrix begint haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten... vandaag in een moskee in Abu Dhabi...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 In Zuid-Afrika viert het ANC vandaag zijn 100ste verjaardag. Naar schatting 100.000 belangstellenden en tientallen staatshoofden komen voor een viering naar Bloemfontein. In die stad werd op 8 januari 1912 een beweging opgericht die zich ging inzetten voor de zwarte bewolking. Het grote succes voor het ANC kwam in 1994 toen er een eind kwam aan het blanke apartheidsregime. De man die al tientallen jaren het gezicht is van het ANC, Nelson Mandela, is er vandaag niet bij. Zijn gezondheid is te slecht.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 Het is drie minuten over zes. Je luistert naar 4-7 op deze 8 januari 2012. Mocht ik je nog niet gesproken hebben, dan bij deze ook de beste wensen. Namelijk uh, namens heel BN University ook. Die wens je dat ook. Een heel goed 2012 gewenst. Uh, we gaan het hebben over uh, Mooie Paal. Bijvoorbeeld, dat is een, uh, een bushalte ergens in Friesland. En uh, wij hebben daar een verslaggever naartoe gestuurd. Want die wilde eigenlijk wel eens weten wat het nou eigenlijk is, dat, dat mooie paal. Dat is een gekke titel voor een bushalte. Waarom heet het daar eigenlijk zo? Verder een nieuwe Pieter Spreeks. We hebben wat nieuws, namelijk... De zucht, wat het is, dat hoor je zo meteen. We spelen kijkcijfer bingo en we bellen met Spitsbergen. Daar is het namelijk donker. En al drie weken, drie maanden lang. Oh, Ferdinand, schrikker. Ferdinand en voetbal. En we praten uiteraard ook dit jaar weer met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbucks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 8 januari 2012 dik een week die weer achter ons ligt. Een week waar in het Amerikaanse Iowa het circus met betrekking tot de aanloop naar de presidentsverkiezingen later dit jaar van start ging. Het was de week waar Maxime Verhagen aangaf niet de nieuwe partijleider van de Christen Democraten te willen zijn. Het was de week waar het kortstondig huwelijk tussen Twente en Co-Adriaanse uiteenspatte. En het was de week waar de supporter. Die in december 2011 bij een amateurwedstrijd in elkaar werd geschopt. Hij heeft inmiddels jammerlijk genoeg deze wereld verlaten. Luc, voor ik overgaat aan de orde van de dag. Voor jullie, de gehele redactie, alle trouwe luisteraars van BNN. Een fantastisch 2012 toegewenst. Ook voor jou, Ferdinand, dankjewel. Uh, dit jaar gaan we het ook weer over voetbal hebben. En er komt een mooi jaar aan hoor. Daar gaan we de komende weken nog wel even over praten. Met het, uh, het EK-voetbal bijvoorbeeld. En, uh, ik heb, heb je daar ook een beetje zin in eigenlijk? Ik heb in 2012 heb ik er zeker zin in. Luc, er komen dit jaar ja er is ontzettend veel sportje met twee extraatjes. Je gaf het daar net al aan. Uh, het EK in uh, het oosten van Europa en niet te vergeten de Olympische Spelen. Luc, hmm, ik heb er ook wel zin. Ik heb er ook wel zin. Nou, de Olympische Spelen qua voetbal dat interesseert me nooit zo heel erg veel. Als het maar gewoon dat EK vind ik toch het belangrijkste uiteindelijk. Dat is, daar, daar draait het eigenlijk allemaal om. In mijn, in mijn wereld in ieder geval. Natuurlijk. Ja, En het draait ook een beetje om Twente. Tenminste, ik vind het een leuke ploeg altijd. Daar ben ik toch een beetje fan van. En het, er was, ja, het kwam voor mij echt als uh, donderslag bij Helder Hemel. Hoor. Dat, uh, uh, dat die wegging. Weet je, eerlijk gezegd uh, niet. Uh, als we het hebben over de persoon Ko. Uh, kijk, Ko is de eigenzinnigheid op zich. Eentje in zijn soort. Mhm. Mm ik gaf het daarnet al aan. Het was een kortstandig huwelijk pak een beet. Zes maanden. Er wordt gesproken over verschillen. In opvatting betreft de cultuur. Bij Twente. En men heeft het daar dus over. Een voetbalcultuur. Mm -hmm. Men wist toch. Daarvoor hoe. Ko uh, in elkaar zat of niet. En. Dit yeah. is geen inschattingsfout. Luc, maar een grove blunder van het. Management. Ja, want dat zei dus hè, dat het een inschattingsfout was. Oeps, foutje, sorry. Ja kijk, men heeft daarvoor, als ik het goed begrepen heb, ergens in, in Duitsland heeft men voor alles er rondkwam, heeft men uren met uh, Co uh, gesproken. Maar goed, je bent een, een aantal maanden verder. En weet je wat ook het probleem was? En dan heb ik het even over de spelersgroep hoor. Ik noem er eentje, uh, Luc de Jong. Uh, Luc de Jong schijnt zelfs bij Ko naar binnen te zijn gestapt. Heb ik begrepen hoor. Maar goed, kijk, Luc uh, had begrepen of Luc woon ook graag in de, in de spits spelen. Ja. Maar hij werd uh, teruggezet naar het middenveld. En Ko verkoop ze daar uh, boven Janko. En... Uh, we weten allemaal dat in die aanloop naar het, het, het, het, het hoogste podium in Europa... Uh, Twente een wedstrijd heeft gespeeld tegen Mexico waar het in feite al fout ging. Want Cody wou aanvallend spelen. Cody ging gewoon de wei in en met, met, met, met vijf aanvallers. Kijk, ja. En op een, op een gegeven moment, uh, uh, Luc, uh, dat, uh, dat weten we allemaal. De technische staf, de spelersgroep en de supporters die hadden... De Helemaal gehad met Co. Maar dat hadden ze toch van tevoren wel kunnen weten, denk je dan? Want uh, ja, zo speelt hij nou eenmaal, die Co-Adriaanse. Kijk, dan komen we weer terug op het punt, heel kort wat ik voor, uh, vooraf aangaf. Co is eigenzinnig. Co gaat zijn eigen weg. Hij had wat mensen om hem heen, uh, waaronder uh, uh, Mulder. Hij had Zenden om hem heen. Hij had uh, Schreuder om zich heen. Maar het, het, het contact, uh, de, de, de, de, het overleg, dat, dat, dat was niet zoals het moest zijn. Nee. En nogmaals hoor, uh, totaal geen inschattingsfout. Dit is puur een plunder van het management. En, en nog wat hoor, Ruk, de, de manier hoe Co daar is vertrokken. Want als je de media moet geloven, de afgelopen dinsdag, hoe het allemaal is gegaan. Co uh, schijnt er zelf niet van geweten te hebben. Hij moest het nemen, vernemen uit het AD. Maar weet je, kijk, het... het, het, het, het, het, het, het het juiste, het precieze, daar zullen we niet achter komen. Maar nogmaals totale fout. een totale blunder van het management. Job. Is het dan ook een blunder dat ze nu weer uh, Steve McLaren hebben aangenomen? Of vind je dat wel een goede stap eigenlijk? Kijk, je haalt me de woorden uit de mond. Kijk, McLaren uh, zegt men past wel in die cultuur. Maar goed, een en ander is op dit moment pas na een jaar, anderhalf, te meten. Ja. En, McLaren... Die moet nu wel bijzonder succesvol zijn. Want weten wat er is gebeurd toen, die, toen die, hij uh, wegging bij, bij uh, Wolfsburg, of uh, bij Twente? En bij Wolfsburg en Nottingham is het totaal misgegaan. Mm -hmm. De man was ook trainer van de nationale voetbalploeg. En daar was het drie keer niet. En als ik uh, gisteren zo zit te lezen in een plaatselijk dagblad, dan is het van. Tenminste, als hij dat zo aangeeft... ...ja, ik had al de afgelopen uh, zomer daar binnen moeten zijn. Ja. Maar kort, kort samengevat hoor. Kijk, ik gun, Twint, uh, ik gun Twente het beste. Door al die jaren heen die heeft Twente zich zodanig opgewerkt... ...en staat nou heel goed uh, wat betreft het, het, het topvoetbal in Nederland. Laat dat duidelijk zijn. En uh, ten tweede... Uh, ...McLaren die, die, die wil zo snel mogelijk aan de slag. Twente staat er niet slecht voor, uh, Luc. Laat dat ook duidelijk zijn. Mm -hmm. Dus vraagt men zich ook af van... Uh, ik kijk even terug naar Co Adriaanse. Waarom? Waarom zijn ze niet die zes maanden met hem doorgegaan? Ja. Maar dan kom je weer tot die conclusie. Ze hadden het allemaal gehad met Co. Jammer. Maar goed, uh, we kennen Co, Ko. Ko is weg. Waar hij naartoe gaat, dat is een vraagteken. Maar goed, een andere club komt hij zeker nog. Dat denk ik ook. dat denk ik ook. Het is ook een goede trainer. Nog even heel kort, Ferdinand. Uh, Ron Jansen gaat ook weg. En uh, Rutten gaat ook weg bij PSV. Het is, wel echt, uh, het is niet echt het jaar van de, van de trainers tot nu toe, hè? Nee, dat, dat was ik me ook van bewust. Het is in trainerswereld, trainerswereld is, is het helemaal hobbelus. Maar goed, kijk Rutte gaat weg, dat is ook geen verrassing voor mij, hoor, net als bij Co. Kijk Rutte die geeft het aan, die gaat nog een half uh, uh, seizoen door, of tot met uh, de, de, de zomer, of tot met april, dan is de, de, de nationale competitie voorbij. En er komen allerlei namen langs. Luc Faber komt langs, Bert van Marwijk komt langs, Kokie komt langs. En we niet vergeten. Co is oh, nou ook beschikbaar, of niet? Ja, ja, die is, ja, dat is waar inderdaad. En niet te vergeten Louis. Louis van Gaal? Ja, ja maar die gaat toch naar Ajax? Ja, nee. nee, nee Ruud, dat gaat niet meer gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Kijk, die zoop, die daar gaan we het weer over hebben. over een aantal weken, maar ja. Lucas en Ajax? Nee, joh. Maar goed, uh, kijk, Twente, ik zie hem ook niet gaan bij Twente, hoor. Dat nee. hij, uh, maar, maar, en, en ja, je haalde ze net, uh, Ronnie Jans, aan bij Herenveen. Uh, bij, uh, kijk, dat is altijd voor mij een geforceerd huwelijk geweest. Ja, ja voor mij maar, ook. Ik vind ja. al het altijd een beetje, ja, dat had ik altijd ruzie en zo met Lucas. Oh, uh, ja. uh, kijk maar, die controverse met uh, Bas Dost, waar het ook uh, op een gegeven moment bijna fout is gelopen. Maar uh, kort samengevat, Luc. Uh, men weet dat die twee trainers daar weggaan. Uh, McLaren terug bij, uh, bij Twente. De competitie begint over dik twee weken. Het EK komt eraan, Luc. We gaan een heel mooi 2012 tegemoet. En zo is het. Ferdinand, we gaan je spreken de komende weken weer. Dank je wel. Bedankt. Een hele goede voortzetting van de uitzending. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. En volgende week ben ik er weer. Dag. Ja. know that we're soon getting older, and they won't ever come again. They're squares and they're triangles. They can hurt you. There's edges and star-spangled propaganda twisting. Information, but let me do it how I do it Oh, the page turn turned White and black When it's been red, there's no turn van Tim Akkerman. En die Tim Akkerman die was nog bij ons in de studio bij BNN Today. Dat was heel mooi. dat. Even de trending topics en buienscans doornemen. Uh, de koffer van Gotje is Somebody That I Used To Know. Die is nog steeds echt het onderwerp op uh, Twitter en Facebook. Die hoort het op de achtergrond. Overal duikt de link van dat YouTube-filmpje op... waarin vijf bandleden en echt één gitaar het nummer van 2011-koffer. Het is echt te gek. Uh, ik ga het straks even twitteren via Ed Luke. Het is echt heel cool. De koffer staat sinds donderdag online... en is echt al ruim 1,7 miljoen keer bekeken. Ja, en dan Justin Bieber. Tenminste, daar kun je ze mee vergelijken. Um, maar dan vijf keer. One Direction, zo heet die band. Uit Engeland komen ze vooral onder Meisjes een populaire boyband. En het, ze zijn dus trending topic. Tenminste, Holland Up All Night is trending topic. Want die band die heeft namelijk opgeroepen... tenminste, aan hun fans om uh, hun land te representen... door de naam van het album up all night te twitteren, gevolgd door het land van herkomst... en het gerucht gaat dat de band aan de hand van de tweets... de komende tour gaat indelen. Nou, hier in Nederland zijn ze trainingtopic. Wij zijn heel goed in, uh, in twitteren. Dus wie weet speelt dat bandje binnenkort wel hierop. En deze jongen is pas 24, maar het klinkt alsof hij uit uh, Memphis komt... in 1972 is overgevlogen. Het is een rijpvolle stem, zeggen ze dan. Uh. En hij werd winnaar van de Sound of 2012-lijst van de BBC... Uh, dat is een lijst met uh, veelbelovende artiesten die de Omroep elk jaar samenstelt. Dit is Michael Kiwanuka en hij komt uit Londen en wordt vaak vergeleken met Bill Withers en is ook beïnvloed door Otis Redding en Bob Dylan en John Martin en hij heeft ook het voorprogramma al gedaan van Adele, dus de kans dat hij inderdaad die grote ster gaat worden zoals de BBC zegt, die is vrij groot. Dit is het liedje Tell Me a Tale Michael Kiwanuka prachtige plaat. me a picture that I can see. Keep talks that i can feel tell me around so i can be everything i was meant to be mm, Dat is heel anders het kan toch niet en dan van een homo Ik ga gewoon druk naar hoe hij kut en in de homo holmolteam van de me mei oh. oh. Zo, 2011 knalde het eruit voor de Nederlandse film. Vooral de films Gooise Vrouw en Nieuw Kids Turbo hoorde je een fragment van. Die deden het goed. Wij trokken meer dan 1 miljoen bezoekers. Populaire films, maar ook wel makkelijke, misschien wel een beetje platte films ook. Hè? Hoe zit dat nou eigenlijk? Krijgt Nederland haar bioscopen alleen nog maar vol met plat vermaak? Um, ik denk de meeste grote bioscopen wel. Nee, ik ga zelf altijd naar de, de, de, de grotere namen die uit Amerika allemaal komen. Humor is wel nodig, maar niet altijd het platte. Ik weet niet waarom daar heel veel mensen naartoe gaan. En ik vind dat ja voor thuis, maar niet voor een bioscoop, Echt niet. Ja, ik denk toch is dat het iets is wat veel mensen wel zoeken. En wat zoeken mensen dan? Ja, dat, dat platte, zeg maar. Dat kunnen ze echt om lachen. Ja, ik denk dat iedereen tegenwoordig steeds brutaler wordt... en steeds meer dingen roet over straat, wat eigenlijk niet kan. Maar ja, goed, het is een beetje Nederland van nu, hè. Hoogleraar Sociale Psychologie Hans van der Zanden weet alles over gevoel en emoties... die platte films bij ons oproepen. Hans van der Zanden, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, de voorkeur gaat uit naar platte films bij veel mensen. Bij mij soms ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hoe komt dat? Dat komt omdat uh, zeg maar de dingen die we echt leuk vinden... Dat zijn, dat zijn dingen die heel diep binnenin ons zitten. Dus wat we leuk vinden, dat is nou dingen die te maken hebben met voortplanting... of met uh, kinderen, of... Dieren, dat is ook leuk, hè? dat is ook, ook iets vertederends. Of uh, nou, bouwen, al, allerlei heel primitieve dingen die dieren ook doen, die geven ons veel plezier of als het niet lukt veel verdriet. En de meer ingewikkelde dingen waar je bijna moet denken, die geven veel minder die heftige uh, beleving van genot of verdriet of wat ook maar... Uh, Daar komt het ja, dat, dat klinkt wel logisch, maar is het dan ook zo dat dan uh, uh, hele slimme mensen houden van hele slimme films... en hele domme mensen van hele domme dingen? Ja. <laughs> <laughs> het is wel een beetje zo, maar toch niet helemaal. Je ziet dus bijvoorbeeld je, je hebt zo'n film over die, die Brabantse jongens uit ja. uh, dat waterkantje of zo. <laughs> Maaskantje, ja. Ja, Maaskantjes, kids. ja. Nou, dat, dat, dat schijnt dus verschrikkelijk plat te zijn. Maar het is wel zo dat studenten vinden dat heerlijk vinden. En waarom vinden studenten dat heerlijk? Omdat ze eigenlijk in hun hart wel een beetje heimwee hebben... naar het hele ongecompliceerde leven. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het gewoon zo dat als je kijkt naar moeilijke films... moeilijke dingen, dan ga je jezelf ook een beetje moeilijk voelen eigenlijk. Ja, dat is zo. En heel veel mensen vinden dat wel prettig hoor. Dus die, die gaan er prat op dat ze hun emoties goed onder controle hebben. Dat ze niet zo... Niet zo overal mee te koop lopen en zo. En daardoor voelen ze zich... nou, zeg maar, beter dan een ander. Mm. Net zo goed als mensen die heel plat zijn. Zeg maar, en die voortdurend maar dreigen. Ik sla je in elkaar. Als die dan weer... Uh, als, als het die weer lukt... om daarmee hun zin te krijgen... dan voelen zij zich weer beter dan een ander. Yeah. Ja, dus iedereen heeft zijn eigen middelen om beter te voelen dan een ander. En daar heb je meteen ook weer zo'n primitief iets. Dat vindt, iedereen vindt dat prettig, wanneer je beter bent dan een ander. Wat, wat is dan uiteindelijk het effect van het kijken naar al, dat, uh, uh, al die plattigheid? Nou, het effect is eigenlijk dat je plezier beleeft. Dat je dus op een of andere manier het lekker vindt. En dat komt omdat als je naar films kijkt, dan is dat tamelijk sterk zo... dat mensen zich identificeren met lui in die film. En sommigen identificeren zich met een ander dan een ander. Dus bijvoorbeeld, nou, wanneer de liefdesfilm is, zullen meisjes zich identificeren met de vrouwelijke hoofdpersonen, jongens met de mannelijke. Mm -hmm. En wordt, uh, dat, dat soort dingen, die gebeuren wel. Maar men identificeert zich er wel mee. Dus wat de held voelt, dat voel je zelf ook. Ja, eigenlijk met en, kinderlijk haast, hè, zou je bijna kunnen ja, zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar wij ja. zijn, goddank... Mogen we wel zeggen, zijn we allemaal diep in ons hart kind? Ja, dan wordt het in ieder geval nog een en beetje leuk. Als, als je dat eenmaal verloren hebt, nou dan is dat vreselijk. Dan. dan is alle spontaniteit weg en zo. Het is dus een grote kwaliteit om iets kinderlijks te hebben. Ik vond geen plat gesprek, dank. Oh, oké. Okay. Zo doen we dat, jongen. Recht is Max. <lacht> ja. Dan, de meeste bushaltes zijn echt heel praktisch vernoemd. Naar de plek waar de bus stopt, dat lijkt mij ook het makkelijkst. Maar er, goed, er zijn ook haltes met een gekke naam. Ook in Friesland staat zo'n bijzondere halte. En onze dappere verslaggever Nathalie... die trotseerde de Friese storm om het uit te zoeken. Ze trok haar regenpak aan en pakte de eerste beste bus naar het noorden. Halte, uh, mooie paal alstublieft. De bushalte ligt langs een kleine rijksweg hier in Minnertscha. Er komt af en toe eens een auto langs, het stormt, het gras is drassig, het is koud en er is niemand. Alleen een bushokje en de halt een Mooie Paal. Er zijn wel een aantal boerderijen hier. Ik ga even vragen of ze daar weten waarom die halt een Mooie Paal heet. Leuk belletje. Dit is het huis dat naast de bushalte staat. Even kijken of ze weten waarom die halte mooie paal heet. Omdat het hier de mooie peel heet, dus je illustreert dat dit een mooie peel. Vindt u het ook een mooie paal? Nou, ja, de pel is heel gewoon. Alleen de uitdrukking is heel leuk dat het hier een mooie peel is en echt heel vrije is. Hoe spreek je het uit, mooie pil? Ja, mooie peel. M-O-A, en dan Griekse I-E, Spatie, P-E-A-L. Dat is uh, de mooie peel. Het staat er in meneer uh, krant te lezen, in het bushokje bij uh, Bushalte Mooie Paal. Meneer, uh, weet u waarom deze Bushalte zo heet? Nee, het is waarschijnlijk een hele oude naam, maar ik weet niet waarom. Maar er staat daar een paal, maar het is gelezen een mooie paal. Waar staat die paal dan? Die, die paal die staat daar op het kruispunt. Een klein houten paaltje met een naam erop Mooie Paal. Maar u vindt het geen mooie paal? Nee, ik vind het niet een mooie paal, maar ik vind het wel een bijzondere naam. En daar gaat het toch om? Busje, ik moet naar Mooie Paal. Ik heb hierbij Halt een Mooie Paal afgesproken met Aldert Couperes. Hij heeft een boek geschreven over de geschiedenis van dit gebied. Waarom heet deze Halt een Mooie Paal? Een Mooie Paal, dat heet zo omdat in het verleden bij erfstadhouder... Willem Frederik van Nassau het beeld, een ingepolderd stuk Middelzee... het laatste ingepolderde stuk Middelzee... als zijn exclusieve jachtgebied kreeg. En om dat af te palen, zette hij bij elke ingang van het beeld een mooie paal. Ook hier heeft zo'n paal gestaan. En dit is het enige, de enige invalsweg en het enige kruispunt dat die naam mooie paal heeft gehouden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, prima. Nou, Volgens mij heb ik hem gevonden. Er staat hier een, een soort houten, roodachtige, vierkante paal. Dit is hem dus. Dit is de mooie paal. En hij is van oorsprong in 1650 hier geplaatst. En er stond hij bij negen ingangen van het beeld. En toen het beeld in 2005, 500 jaar, bestond... heeft de stichting ons beeld als herinnering aan die palen... deze mooie paal op dit kruispunt uh, neergezet... Ik probeerde net te kijken wat er bovenop staat, maar ik kon het niet lezen. Ik ben te klein. Kunnen we er even heen lopen? Zeker. Wat was dat nou? Uh, bouwbedrijf Lond heeft deze paal gemaakt en geschonken. Dat staat er bovenop. Alleen je moet boven de 1,90 zijn weer kunnen lezen. <laughs> het is koud, het waait.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 In de club, in de disco, op de buurt, je kan me zoeken bij de bar. Zelfs Crane weet niet waar de kraan nu is Ik ben de bom, diggy bomba bomba bomb diggy Crane Diddy ain't fiddy van de Diddy committee You heard, G-City is hurt, yeah En met mijn M Amex tussen de dirt, yeah En met een NY cap en een NY back Is een NY match, en NY swag Jij ja, bent ben de type met die anti-swag Jij ja, trekt jezelf op die anti sex Nasty, ik ben vol op sexy Lexie, exie, chickies met die astie Wiggelen zodra ze zo de kid met de volle flesje Wiggelen zodra ze zo de kid en zijn flappen cashie Ark arg, de ark is binnen is binnen. ARK ARK De ARK is binnen Yo DJ doe maar lekker van die ARK is spinnen De zaal gaat los Jiggy komt op Het vloot rond En underkracht pops ARK boy chill Met Kees en een en Iedereen is los Maar eentje die mist Want niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is, kraan nu is. Je kan me zoeken in de kroeg In de club In de disco Of de brug Je kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo fucking in de bar Ik kom me zoeken in de groep. In de club, in de disco of de bus Je kan zoeken bij de bar, bij een bitch Zelfs Grey weet niet waar de kraan nu is Met de boom, chakalaka like boom, boom Met de bang, bang, ik geek hem aan in de boel <tied> Ack up, vallig hem in de stoel Stop. Fucked up aan de bar in de kroeg Ja, meer sneller, de fles bestellen De in je lokale kroeg, pop nekker, lekker Bekvechten, battle, rapper verder rapper knekken Met die slechtjes die verrekten, lekker bekken Shake je palm, palm, shake je palm, palm Met die assen in de lucht en je back op de yeah. ground, ground. Kiek heb ikjes in de ground, ground. de Vol op de tong, bij de vleeg, getong bij de bar Geneukt op de vlee en gekotst op de bar Ten koste van alles gaan we vallers in het vaart Maar we pakken in de bar, zwijmen melden tegen de bar. bar De zaal loopt leeg, kraan ontbreekt Fris gaat naar huis en fax is op de Kax Kak zoet, Nick, zeg maar Martijn En kraan is weg, waar kan die nou zijn? Want niemand weet, niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is Je kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de brug Je kan me zoeken bij de bar ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de war. Kom in de groep, in de club, in de disco of de put. Je kan me zoeken bij de bar, bij een bitch. Zelfs Brain weet niet waar de kraan nu is. Iemand heeft mijn kraan nu is. Iemand heeft mijn kraan nu is. Iemand heeft mijn kraan, kraan nu is. Want hij ligt in de hoek in zijn ik eigen school.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 Oké, okay, dat was voor het eerst. Meest op Radio 1 dan, hè? want echt de hele godgansse dag bij BNN gaat dat liedje over de redactie heen. Waar is kraan? Kraantje Papi is echt de hype van dit moment, hoor ik weer. Ik weet niet waarom, maar op een of andere manier is die gastig uh, vliegt de pan uit. Rapid van 2012, nu ja. al. Ieder interieur in Nederland heeft er wel iets van. De Zweedse meubelgigant is niet meer weg te denken uit de huiskamers. En ieder jaar, eind december en begin januari, is er dan ook echt oorlog. Dennis is net verhuisd en gaat zich eraan wagen. Hij ging op zoek naar een salontafeltje. Met mijn helm op, een ikea in mijn handen... en een nodige Zweedse hakballetjes in mijn maag... duik ik onder in de oorlog die plunderen heet. Als arme student ben ik net verhuisd... En ben ik zelf nog op zoek naar wat leuke meubeltjes voor mijn kamer? De missie is om een weg te banen door alle krijzende kinderen en vechtende moeders. Want in het magazijn, daar ligt dat ene tafeltje dat ik zo graag wil hebben. De vrouw, moest u nou vechten om die meubels? Nou, het is wel hartstikke druk op het moment. En natuurlijk echt mensen weg moeten trekken ervoor. Nee, zo erg was het nog niet. <laughs> wat, wou, wat wou u hebben? Heeft u alles? Nee. Een fluitketel wou ik hebben, maar hebben ze niet meer. Ah, oh, shit. Dat wetend en in de hoop dat mijn stalletafeltje daar nog staat, besluit ik toch naar binnen te gaan. Als ik onder de grote gele IKEA letters door ben, barst de hel los. Overal lopen kinderen krijsend, grote winkelkarren gevuld met dingen die je dagelijks leven nooit gebruikt. Noem het en ze liggen erin: fotolijstjes, nepbloemen. Deze mensen nemen echt alles mee wat ze mee kunnen nemen en willen eigenlijk zo snel mogelijk eens in het restaurant om buiten te denken. Na wat worstelen heb ik hem dan eindelijk gevonden. De mes, het restaurant waar iedereen samenkomt. Moet je nou vechten om je meubels? Nou joh, ik zie door, uh, door de mensen de plunderen niet meer. Heb je, uh, heb je gevonden wat je wil hebben? Nee, ik zocht uh, zijn tafeltje met de dingen zo uitverkocht. En dan met lege handen terug naar huis hoor. Heb je nog een karretje het? Uh... Ja, dat karretje dat helpt wel hier. Dat is wel het lichtpuntje vandaag. Kun je nog een beetje beuken en doen uh, lekker hoor. Ja, door de mensen heen. Radio 1 4-7. Ook dit nieuwe seizoen van 4-7. Een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter spreekt. Die arme, arme crisis. De hele wereld is al maanden, zo niet jaren bezig om haar met volle kracht te bestrijden. En ik zeg haar, want aangezien vooral heel veel mannen er bang voor zijn... kan het niet anders of de crisis is een dame. Met een man hadden de macho's van de beursvloer in no time afgerekend. Beetje speculeren, rating verlagen, koers doen kelderen, toch nog winst pakken... en ze hadden de apenrots weer voor zichzelf gehad. Mannen bestrijden elkaar met cijfertjes en systemen en daar zijn ze verdomd goed in. Maar hoe ze met iets gevoeligs als een vrouw om moeten gaan is voor velen van onze soort nog altijd een raadsel. Je zou het de Strauss-Kaan-paradox kunnen noemen. De crisis is een dame. Dat verklaart ook waarom zoveel mannen haar niet begrijpen. Het is een gevoel, dat vinden wij lastig. Dus wordt ze niet alleen bestreden, ontkend, afgewend of de kop ingedrukt, ze krijgt ook nog eens overal de schuld van. Deze week verklaarde korpschef Albersberg van Amsterdam... dat er meer onrust op straat zal zijn in 2012. De reden? Natuurlijk de crisis. Want mensen gaan meer dingen stelen als het crisis is. En psychiatrisch patiënten lopen los rond op straat... omdat er bezuinigd moet worden op de zorg. Dus ja, het wordt onrustig. De grap is natuurlijk dat de crisis met dat hele verhaal niks te maken heeft. Het is onze eigen schuld. Het mag een crisis zijn. Je kunt natuurlijk ook gewoon bezuinigen op iets anders dan zorg. En die korpschef moet het ook nog eens doen met minder agenten, althans minder echte agenten, want een flink aantal dienders is omgeschoold tot animal kop om hoestende ponies uit de wei te halen. En een ander gedeelte zit in Afghanistan om agenten daar te leren hoe ze aan een taliban in een bomauto een barkeerboete kunnen uitschrijven. Daar kan de crisis niks aan doen, dat doen we zelf. De crisis, ik herhaal het nog maar eens, is een dame met zachte lippen en liefdevolle stem... die ons wanhopig dingen influistert over wat er de afgelopen jaren allemaal is misgegaan. Over vertrouwen en eerlijk delen en dat sommige dingen belangrijker zijn dan cijfertjes. En wij reageren zoals elke man die gedwongen wordt over zijn gevoel te praten. We lullen over iets anders en we hopen maar dat ze er niet meer op terugkomt. Ik ben bang dat koopchef Albersberg niet de laatste zal zijn die de crisis de schuld geeft. Wat er in 2012 ook gaat gebeuren, de crisis wordt smoes nummer 1. Worden we op het EK van de mat getikt door Duitsland? Ja, slechte voorbereiding. Oekraïnse spelersbus, crisis. Ontdek je vrouw dat je een affaire hebt? Sorry schat, crisis. Ik kon de hoeren niet meer betalen. Moet Johan zich in de rechtszaal verdedigen? Crisis, edelachtbare. Voor twee personen een hotelkamer betalen was gewoon te duur. Of het nou een midlife is, of een relatiecrisis, of een economische. De functie van een crisis is je te wijzen op wat je verkeerd doet. Maar naar die arme, arme crisis van ons wil niemand luisteren. Ze dreigt de boeman van het jaar te worden nu al. Haar enige troost is misschien dat ze als dame op 19 januari wel gewoon naar Ajax AZ mag. Het is alleen te hopen dat het rustig blijft in het stadion. Want anders weet ik alweer wie er de schuld krijgt. Pieter spreekt. Het is een single eigenlijk van Amy Winehouse, Between the Chiefs. Nou ja, single. Ach. Van het laatste album wat Amy Winehouse ooit zou maken. Tenminste, als er niet een van de gold dikke komt. We hebben gewoon ontbijt hier, zeg. dat is echt nog mooi voorgekomen. Normaal gesproken zegt uh, hoor je wat gerommel op de achtergrond en dan is dat mijn maag. Maar ik denk omdat het het eerste van het jaar is, uh, komt er nog vanaf. Goed, de eerste bloemetjes die komen alweer uit de grond. En de lammetjes die huppelen alweer bijna vrolijk door de wei heen met deze warmte. De lente is eigenlijk gewoon in volle gang. Lekker skiën zat er daarom niet in afgelopen week. Ja, en wat doe je dan in de wintersportgebieden? Onze verslag heeft de Dominique, die zocht het uit in Winterberg. Gadverdamme, het is hier echt super drastig. Ik zie zelfs stukjes gras gewoon door de modder naar boven komen. Het lijkt echt in de verste verte niet op sneeuw. Erwin, uh, jij bent bedrijfsleider van de, van de skischool. Wanneer gaan de grote liften open? Uh, ik hoop morgen, want uh, we verwachten vannacht nog wat sneeuw, er moet wel wat meer bij gaan vallen om uh, open te gaan en bij een centimeter of 10 zullen we waarschijnlijk alle blauwe liften wel open gaan, maar valt er 20 centimeter, dan gaan de rode liften ook open, dus heel afhankelijk van wat er vannacht uh, gaat bijvallen. Hoe verwacht je de voorspellingen? Uh, er wordt sneeuw voorspeld, uh, verwacht, een centimetertje of 10 tot 20, maar we zouden vandaag ook de dag sneeuw hebben, maar die bui trekt onder ons langs, dus we hebben gewoon pech. En dat kan morgen maar weer zo gebeuren? Ja, dat kan altijd gebeuren, ja. En dan mag je gaan zitten, hè? dan kun je hem even passen. Zo, en dan voel je ook dat je een beetje naar voren wordt gedrongen. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we de ski's nog even pakken. En daar zit je erin. Oké. Okay. Nou, veel plezier, ski's. Nou, ik heb mijn ski's aan. Ik kan helemaal niet op die dingen staan, maar ik, uh, ja, ik, ik ga ervoor. Oh, oh, oh, fuck. Fuck. Oké, okay, erg uh, handig gaat dat ski hier niet. Het is hier echt zo drassig en, en ja, het is denk ik nog maar hopen op sneeuw. Maar ik vraag me af of hier dan überhaupt iets anders te doen is. Um, Rob Meurs is uh, hoteleigenaar van de Brabander in Winterberg. Rob, hoe staan de zaken ervoor met die slechte sneeuwval? Uh, zaken gaan uh, ondanks de minder goede sneeuwval uh, toch goed, want het is natuurlijk steeds schoolvakantie. Uh, de afdeling wintersport met de liften en de skischool zou iets beter kunnen. We hebben natuurlijk negen maanden per jaar uh, ge hebben we geen sneeuw. En dan is het natuurlijk ook uh, volle bak en erg gezellig. We hebben allerlei andere activiteiten natuurlijk uh, gedaan in de vorm van een En vooral voor de kinderen speurtocht en bakken en uh, andere leuke dingetjes. En krijg je nou veel klachten over dat er geen sneeuw ligt? Of zijn er veel mensen die er echt uh, last van hebben? Uh, klachten niet, want mensen weten dat het een middelgebergte is. En door alle moderne media, mensen hebben thuis al uh, de, de, de cam gezien en de weerberichten goed gevolgd. Dus mensen weten vaak al wel thuis hoe het er hierbij staat. Ze zijn voorbereid. Dus uh, de zaken gaan wel goed? We klagen niet, we zijn zelfs zeer tevreden zelfs. Nou, dan kun je ons vast wel een biertje geven aan de, aan de bar in de ski hut Stel ik voor dat we naar ski gaan, daar ben ik straks geweest, dat is heel druk. Eén groot feest, aan de Pistes. dus uh, iemand niet graag uit. Oh. Eigenlijk. Nou, uh, eigenlijk is het hier vanmiddag vrij gezellig. Vanavond dronken worden? Ik denk het wel. Nee, onder het genot van, wat is het favorietje in de Apreskihut vandaag? Uh, Favolietje blijft uh, Cowboys-Indianen. Oh, oh. ja, ja, Kunnen jullie een stukje zingen? Kom pak je lasso maar. Nou, skiën in de natte sneeuw dat wordt hem niet. Maar de feestgangers die bewijzen dat ski zonder skis echt geweldig is. Ik uh, ga weer feesten. Veel van meer sneeuw in Winterberg. Gezondheid. En inmiddels heeft het trouwens gesneeuwd in Winterberg. 15 centimeter lichter, dus er kan op geskiet worden. De zucht. Ah, even is nieuws. In 4-7, de zucht. Het is soms gewoon wel even lekker hè, om even gewoon te zuchten. En daarom de zucht. Elke week geven wij in 4-7 iemand de kans om eens even lekker te zuchten. Gewoon even... Even uitblazen. En uh, de geestelijk moeder van dit hele gebeuren is Willemijn. Dat is onze presentatrice van BNNTD. Die kan echt zo fantastisch zuchten, dus zij mag als eerst. Yeah. Just And all my life. Je luistert naar Radio 1. Het is kwart voor zeven. Goedemorgen, het is zondag 8 januari. En op Twitter is Hans Stee training topic. Het was namelijk weer een ouderwetse avondje lachen gisteren, tenminste. Dat was de bedoeling. Want er uh, uh, zijn mensen die vonden Hans Stee nou ook weer niet al te leuk. Slechtste show ooit van Hans Stee, 30 minuten gekeken, was blij dat de reclame begon, zegt iemand. Uh, over die andere cabotier, Hans uh, Herman Finkers, is men wel positief. Bijvoorbeeld James Worthy, die twitterde na afloop lovende woorden. Hij zegt, weer genoten van Finkers, jij bent en blijft de grootste. God heet Herman van voren en ik kijk uh, naar jou en denk, was ik maar in Almelo geboren. Het is in ieder geval leuk om daar in de buurt te wonen, James. Uh, dan uh, Inter en Real Madrid zijn ook trainingtopic. Uh, fans van beide Spaanse voetbalclubs feliciteren de spelers vanuit allerlei landen. Ze hebben namelijk hun eerste competitiewedstrijden van 2012 gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. 5-1 werd het voor Real. En Inter won met 5-0 van Parma. En dan nog de Voice of Holland. Ik kijk daar zelf niet zo heel vaak naar. Ik moet altijd werken op de tijdstip. Maar het was echt één grote, één grote uh, lekkende bende, schijnt het te zijn geweest. Het is namelijk, de uitslag is gelekt van de sing-off. Eén van de sing-off's. Uh, en dat kwam niet zo goed in het nieuws daardoor. De singles worden opgenomen en uh, na de live shows van zaterdag... en jammer genoeg kunnen dan de gasten hun smartphones niet meer rust laten. De sociale media junkies die hebben de uitslag al voor de uitzending van zondag op Twitter gezet. Of is vanavond is dat op tv. Dus mocht je wel weten wie er wint. Even je oren, de, even, mocht je dat niet willen weten. Even je oren uh, dicht doen. Iris Kroes is uh, door naar de halve finale volgende week. Dus dan weet je dat. Als jij slechthorend bent, dan... Uh, hoor je dit op een hele gekke manier. En nu is het nog wel oké, okay, maar ja, wat is er leuker dan bij... Uh, op maandagochtend bij de bushalte nog even na te genieten... van je favoriete tracks op je mp3-spelen, zoals deze, Avicii Levels. Ja, maar ja, wat nou als dat tien jaar lang door je oren ruist? Dan krijg je dus dit een beetje... Dat is een vervelend idee. De Tel Aviv University heeft onderzocht dat een kwart van de jongeren risico loopt om op hun dertigste, dat is voorbij over twee jaar, al half doof te zijn wanneer ze te lang naar hun mp3-speler luisteren. En daarom ging verslaggever Matthijs zijn oren testen en vroeg hij Jim Tijdgat, een jongen die al bijna doof is aan zijn rechteroor, oor, hoe het is om te leven zonder optimaal geluid. Ik sta vlak voor mijn uh, testhokje. Ik moet zeggen, nou, ik heb nog net geen bibberende handjes, maar ik vind het wel spannend. Dus uh, nou ja, op een uh, hoop van zegen dan maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Willem Menger. Ik ben audition en ik werk in uh, Amsterdam. En uh, we gaan vandaag een hoortest afnemen. Ja, nou, perfect. Uh, waar moet ik gaan zitten? Uh, je mag hier plaatsnemen. Oké. Okay. Nou, ik ben uh, Jim. Ik ben 17 jaar. Ik ben uh, geboren met een gehoorschade aan mijn rechteroor. Rondgroep 8 punten daarachter gekomen. Toen zijn er ook allemaal tests gedaan. Nou, toen bleek dus dat ik uh, ja, slecht horend ben, uh, zeer slecht horend ben aan uh, mijn rechteroor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun je helemaal niks meer horen of? Nou, het lijkt een beetje alsof het geluid van heel ver komt. En, uh, nou ja, op begin, uh, je hoort als het, als het heel, uh, heel zacht is, dan hoor je het niet eens. Maar als het dan harder gaat, dan lijkt het alsof het, alsof het geluid zo ver weg is. Terwijl met weg hoor, dan is het veel directer. Dat is denk ik het, het verschil wat je echt hoort. Voel je dan ook wel eens gewoon geïsoleerd van de wereld? Uh... Ja, nou, ik heb, wel, eens, heb ik wel een feestje gehad dat er heel veel mensen met elkaar aan het praten zijn. En dat je dan dan kan ik me niet goed focussen op één geluid. Omdat het dus ook in mijn verkeerde oor binnenkomt. Ja, dan, dan zit je bij even van... Ja, shit, wat zeggen ze nou allemaal? Dus dan uh, nou, zoek je gewoon een ander plekje uit. En dan uh, werd je weer helemaal bij. Ja, dat liever niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik ga even zitten dan. Ja, ik ga even de hoofdtelefoon opdoen. En ik geef je een... Um... Ja, een apparaatje in handen met een, uh, een druktoets. Elke keer als je de toon waarneemt, druk je hem eventjes kort in. Oké. Okay. Het is echt een soort van, van joystickje. Ik doe nou uh, ja, zo'n uh, Jack van Gelder oording op. Ik hoor ook eigenlijk nu niks meer. Ik hoor alleen mezelf eigenlijk een beetje praten al in uh, enge ondertonen. Nou, eens even kijken. Telkens als ik iets hoor, dan uh, moet ik uh, drukken. Oké. Okay echt hele, hele kleine trucjes. Oh god, ik, ik, ik hoor het echt niet. Dat was hem al. Ja. Je hebt uh, een heel licht gehoorverliesje. Um, oh, oh, echt waar? Ja, heel licht hoor, heel licht. Oh. Iemand van jouw leeftijd hoort gewoon hier op nul perfect gehoord te hebben. En ja, het zit een beetje tussen de nul en tien. En met een uitschietertje hier. Dus uh, ja, een heel licht gehoorverliesje. Jeetje. Ik schrik hier toch wel een beetje van hoor. Dat, echt waar. Ik, uh, ik, ik had al wel een beetje het idee dat ik soms in een, uh, nou ja, bij een huisfeestje iets had van: jeetje, er praten zoveel mensen tegen me. Ik, ik krijg het niet helemaal meer mee. Maar uh, ja, nu het zo een beetje op papier zit bij zo'n meting, ja, ik, ik ga toch maar denk ik uh, oordoppen halen of, of, of iets. Je kan beter preventief werken. We verkopen hier hele mooie hoortoestellen. Maar gehoorbescherming is beter. Je bent veel te jong om al aan een hoortoestel te moeten. Als je 40 bent. Het is uh, hardje winter en koud. En de vol die zijn weer voorbij. En de donkere dagen met storm en regen maken echt de hele winterdip wel compleet. Gelukkig kan het echt altijd nog erg. We gaan hier overwinteren. En jij gaat het de mannen vertellen. Binnenkort komt het licht helemaal niet meer. Hier komt zelfs het licht van God niet meer bij. Bam, fragmentje van Nova Zembla is dat. En te lang in het donker is eigenlijk ook levensgevaarlijk. Mozart, die zou waarschijnlijk zelfs dood gegaan zijn... door het gebrek aan daglicht. Schrijver Imco Lanting die weet echt alles van het leven in het donker. Want hij was namelijk in Spitsbergen... waar vier maanden per jaar de zon niet schijnt. En ik heb een doos gekregen van de redactie. Hartstikke leuk, jongens. Die moet ik dan op mijn hoofd doen tijdens dit gesprek. Hi Imco. Goeiedag. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Moet je een doos op je hoofd? Leggen? Ja, zodat het dan lijkt alsof ik dus in het donker zit. Ja, ik vond het ook een stom idee, maar ik ja, voer het ook maar uit. Die doos nog even vol doen met ijskondjes. Ja, dan is het helemaal. Uh... Ja. <laughs> hey, hoe is het om in, uh, in een dorp te leven waar, geen, waar, waar het niet nie, nie meer licht wordt? Ja het, is, uh, ja, het is redelijk bizar inderdaad. Ja, het is um, ja, ik, volgens mij is het nu ook nog uh, stikdonker. donker. Ja. Hier, maar uh, ja, moet je je voorstellen dat het gewoon uh, straks ook helemaal niet licht wordt? En ook uh, vanmiddag niet. En ook vanavond niet meer. En ook morgen niet. En de komende drie maanden niet. Maar de... uh, dat is. Uh, en dat er gewoon echt nul verschil is tussen uh, dag en nacht. En ja, dat is, een, um, dat, dat is redelijk bizar. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Wat, wat deed jij daar eigenlijk in Spitsbergen? Nee, ik was daar voor mijn werk, om, een, uh, om verhalen te maken. Ik uh, was daar ook een keer geweest toen het 24 uur licht was. Mm -hmm. uh, dat is dus precies het tegenovergestelde. En uh, dat uh, was, uh, uh, nou ja, was heel interessant. En ik had me toen voorgenomen om ook eens terug te gaan midden in de winter. Uh, omdat... Um, ja, gewoon om te kijken hoe dat, uh, hoe dat voelt. Omdat ik zelf ook wel eens uh, wel een lichte last heb van een winter blues, ja. zeg maar, zoals yeah. dat heet. En ik wilde gewoon voelen hoe dat is. Maar ik kan me voorstellen dat je dan weinig aan werken toekomt uiteindelijk. Want ja, het is continu donker en uh, je wordt er nou ook weer niet heel erg vrolijk van. Uh, nee, het is wel uh, echt uh, je best doen om uh, wakker, uh, wakker te blijven, inderdaad. Uh, de, ik, ik had gelukkig uh, afspraken daar ook. En, um, en ik heb me ook een paar dagen gewoon... heb ik, me daar, heb ik daar gewoon een beetje rondgelopen in een dorp. Een ja, maar wat doe niet... je dan de hele dag zo in het donker? Nou, een beetje de dorpsstraat op en neer, <laughs> op en neer lopen door de sneeuw en um, af en toe een winkel binnen en uh, ja het is uh, je kunt het dorp ook niet uit dus het is, je zit er vrij geïsoleerd het is ook ja het is een het is een um, aparte beleving maar het is een klein dorp en uh, waar nou ja zo'n beetje 1500 tot 2000 mensen wonen mm -hmm. en je kijkt uh, aan alle kanten in een donker gat en je, je kunt ook dat gat niet in omdat daar gewoon gevaar is voor ijsberen oh, yeah. Leuk, voor de ja. bij. Ja. <laughs> ja. En het is, en het is um, heel erg koud. En dat maakt het, uh, dat maakt het gewoon echt een uh, afzien in het kwadraat. Maar had jij dan ook een, een, die winterblues in het kwadraat? Uh, nou, als ik daar veel langer was geweest, ik denk dat ik drie maanden daar heel slecht had getrokken. Ja. Moet ik zeggen. Het is ook het, het de mensen daar die uh, komen ook overal vandaan. Het is uh, de, de mensen daar die werken in kolenmijnen. Of in de, in de in de mijnen, in het toerisme en in polonderzoek. Dat is een belangrijk uh, ding daar. Maar je kunt daar, je mag daar ook niet zomaar gaan wonen. Dus je moet daar werken. En dat snap ik ook wel. Want als je daar geen werk hebt, word je gek. Ja, want dan ben je helemaal, uh, dan heb je helemaal geen doel meer eigenlijk als je daar de hele tijd in het donker rondloopt. Nee, dan, dan snap je echt niet meer wat je daar doet. Nee. Ja, klopt. Uh, en, en uh, stel de elektriciteit valt uit, want dan is het. Je hebt natuurlijk lampen. Maar ja, als dat wegvalt, dan ben je helemaal afgesloten natuurlijk. Ja, ja dan heb je echt wel een probleem. Ik heb dat niet meegemaakt. Ik heb wel iemand gesproken die vertelde dat dat er uh, dat een uh, keer een dag de elektriciteit uh, was, uh, was uitgevallen. En uh, ja dat het echt uh, dat het dan binnen in no time. Uh, wel erg koud wordt uh, ja. binnen. Ja. ja. kan me voorstellen, ja. dat lijkt me niet heel erg lekker. Heb je nog een beetje goede tips voor ons om, uh, om uh, uit onze Nederlandse winterdip te komen? bedoel jij praktijkervaring? Nou, voor mij was wel echt een hele goede om daar gewoon een weekje te zitten mm -hmm. en weer terug te komen. En te denken: van het valt hier eigenlijk best wel mee in Amsterdam. Oh ja, dus um, juist omdat je het erger mee hebt gemaakt, dan uh, ja. da daardoor, daardoor valt het eigenlijk hier wel mee. Ja, ik denk, dat het, ik denk dat dat een heel veel gevallen is. Kijk, ik bedoel, daarom is er zoveel ellende op uh, tv. Dan dat is ook om mensen het gevoel te geven van nou, mijn leven valt eigenlijk best wel mee. Ja, precies, en dat ja. geldt volgens mij ook wel voor de winterdip. Oké, okay, ik snap het, ik snap het. Ja. Nou, goede tip, met z'n allen even een keer een weekje naar Spitsbergen en dan komen we er vanzelf wel uit uit die winterdip. Dan komt het vast ja. goed. Okay. En neem je geweer mee ook. Ja, dat, is wel, dat is je komt wel eens regelmatig ijsberen tegen, toch, daar, als je daar uh, zit? Ja, je, kun, je mag daar niet het dorp uit zonder geweer, dus het is, uh, je moet daar echt oppassen. Ja. Heb je er een gezien? Ik heb er geen een gezien. Zijn dat, dat, uh, zijn dat nachtdieren? Kunnen alleen die... opgezette? Kunnen die wel in het donker leven? Ja, ja. Nou, in de winter zijn, liggen kak. de vrouwtjes lekker in een hol en de mannetjes die uh, lopen eenzaam over het ijs. Nou, eigenlijk net als in de mensenwereld. Ja, <laughs> ja. zo houdt zo kut ja. Imco, ja, Imco Lanting, dankjewel hè. en een uh, fijne dag nog. Ja, jij ja, ja, ook. De, oh, ja, ja. Dank, dag. Uh, zometeen, dit is de zondag met Ed Anker weer. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Tijd goed. niet gezien zeg. Nee, ja, helemaal ik, weg geweest. Ik, ik ben uh, drie weken in Australië geweest. Oh, lekker. Ja, zomer daar, Snik heet, toch? Ja, nou, ze hebben een hele slechte zomer. Ze zeggen allemaal, sorry dat het maar 25 graden is. Oh, maar nou dan, ik, uh, mij hoorde daar niet nee, over. Nee, dat kan ik hey, me voorstellen. Jullie hebben een jaarsreceptie of zoiets? Ja, dit zijn, de, dit zijn de nieuwe BNN University. Uh, leuk, Die man. hebben deze hele uitzending gemaakt. Ja. Dus uh, ja, het was een drukke ochtend uh, wat dat betreft. Maar wel gezellig, wel gezellig. Wat gaan jullie doen zometeen? Dit is de zondag. Ik heb, uh, nou ja, ook dit jaar weer bijzondere mensen aan tafel. En vandaag is dat Joost Richter. En Joost is, heeft een, uh, een, een, een oogziekte. Mm -hmm. Die is wordt langzamerhand blind. Hij ziet nu nog maar 2 en dat is wel heftig, want hij is niet zo flauwer dan wij, denk ik. Hij is 36, hij hmm. staat midden in het leven en hij heeft nu een nieuwe toekomst. Oh, en wat het is, dat horen ja. vast, we vast zomaar in Dit is de zondag na 7 uur hier op Radio 1. Volgende week dan is er weer een nieuwe 4-7 en wederom gemaakt door de BNN University. Tot dan!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 Ik moest het zelf weten, als ik de is in wou, dan was dat mij pakje aan. Geheime bandopnames bewijzen de hersenspoeling van volgelingen. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekan.nl Dit is Radio 1.